Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De rebellen in Congo trekken zich niets aan van de Verenigde Naties. De Veiligheidsraad heeft sancties opgelegd aan de leiders van de rebellen... die gisteren de stad Goma innamen en eist dat ze de wapens neerleggen. In hun eerste reactie zeggen de rebellen dat ze doorgaan... met wat zij noemen de bevrijding van Congo. Ze zeggen in een verklaring dat ze de hoofdstad Kinshasa willen veroveren. In de eitunnel in Amsterdam is een lijnbus achterop een andere lijnbus gebotst. Vier mensen raakten gewond van wie er drie met nekklachten naar het ziekenhuis zijn overgebracht. De eitunnel is richting het centrum van Amsterdam afgesloten voor onderzoek. In oktober zijn de prijzen van koopwoningen opnieuw verder gedaald. Huizen werden bijna 8% goedkoper ten opzichte van oktober vorig jaar, meldt het CBS. De prijzen lagen vorige maand op het niveau van 2004. Door de crisis op de woningmarkt zijn huiseigenaren steeds vaker bereid om met de prijs te zakken. De minimumleeftijd voor het kopen van tabak wordt waarschijnlijk verhoogd naar 18 jaar. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid volgt daarmee een advies van drie brancheorganisaties uit de tabaksindustrie. Die zeggen dat roken niet iets is voor kinderen. Nu mogen jongeren vanaf 16 jaar check en sigaretten kopen. Dieren die naar een asiel worden gebracht verkeren steeds vaker in slechte gezondheid. Volgens de dierenbescherming brengen mensen door de crisis hun dier minder vaak naar de dierenarts... Sommige mensen geven eerlijk aan dat ze de kosten voor hun huisdier niet meer kunnen dragen. Maar volgens de dierenbescherming worden dieren ook vaak stiekem bij het asiel achtergelaten. Het weer, vrij veel bewolking. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt dan zo'n 9 graden. Voor vanavond waarschuwt het KNMI voor windstoten in de kustprovincies. Morgen zonnige periode en droog. Het wordt dan opnieuw een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWW. Er staan geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd op onder meer de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden namelijk vorig bekendgemaakt. Hou daar dus wel rekening mee. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Van top tot teen. schatje wat doe je met me, doe je met me, ja zij is, alles, alles, alles, alles, alles, alles in oeh, ze heeft de beauty en de praise en oh oh oh, het voelt goed, hey. het voelt goed, hey. Hey. het doet me weinig of niks.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 Ze heeft de beauty en de brains, de beauty, De uh, beauty en de brains, de beauty. ze heeft de beauty en de brains, oh yeah. De beauty en de brains, de beauty, uh. Want zij is alles, alles, alles, alles in één. Woehoe, ze komt van top. Get into grips with what you said. No, it's not in my head. I can't awaken the dead. dead. TV op kanaal 45, 45.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 She knows you, off your feet with the crumbs, she throws you, she's ferocious, and she knows just